Plotloopt in met het NOS journaal. Afgelopen jaar zijn meer dan 63.000 tweets verstuurd... aan lijsttrekkers van huidige Tweede Kamerfracties door zo'n 500 Twitter-accounts. Dat zijn zo'n 170 tweets per dag. Onder andere Wilders, Rutte en Kaag zijn belaagd door deze accounts. Blijkt uit onderzoek van Pointer, de Groene Amsterdammer en de NOS. De meeste berichten zijn automatisch gegenereerd vanuit het buitenland. Zo kreeg Wilders een lading reacties uit Turkije, India en Pakistan... na tweets over de islam. En Rutte werd gespamd door... Italiaanse en Spaanse accounts toen het over Europees steungeld ging. Twitter noemt het spamgedrag een overtreding van de regels. Vicevoorzitter Timmermans van de Europese Commissie geeft toe dat er fouten zijn gemaakt bij het bestellen van coronavaccins. Zo was er kritiek dat Europa in eerste instantie te weinig vaccins inkocht. En er zijn klachten van regeringsleiders over de verdeling onder de lidstaten. In een Duitse krant zegt Timmermans dat hij na de coronacrisis wil onderzoeken wat goed en fout is gegaan. De politie van Londen krijgt kritiek op het optreden tijdens een waken voor de vermoorde Sarah Everard gisteravond. Agenten pakten sommige van de honderden aanwezigen hard aan omdat ze zich niet aan de coronaregels hielden. De burgemeester van Londen noemt dat onacceptabel en ook de Britse minister van Binnenlandse Zaken eist opheldering van de korpsleiding. Inwoners en bezoekers van het Overijsselse dorp Enter moeten zich de komende tijd extra goed aan de coronamaatregelen houden. Die oproep doet de burgemeester na een corona-uitbraak op een basisschool. Daarbij zijn al meer dan 50 mensen besmet geraakt, de meeste met de Britse variant van het virus. En het weer, zon en regenbuien wisselen elkaar af, in het binnenland ook kans op hagel. In het noorden blijft het grotendeels droog. De wind neemt iets af vandaag en het wordt zo'n 9 graden.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 Okay.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 Vervolgens komt de korporaal, kika korporaal. De meeste plaats van allemaal, dat heet de korporaal.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 Vervolgens komt de korporaal, k Corporaal, die de meeste plaats van allemaal. Dat heeft de korporaal, dan komt het hele regiment, Rira re regiment, de ziekendrager op het tent die sluit het regiment.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 Het net een brokje van hoop, die straatjongen uit Rotterdam. Bam, bam, bam, bam, Wanneer is s'avonds in zijn kooi lag, bam, bam, en na zijn sjouwen eindelijk sliep, bam, bam, dan scholt de man die bam, wacht de kooi had, bam, bam, omdat hij om zijn moeder riep. Toen is hij op een mooie morgen, was in de stille oceaan. Der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 Als het einde van een zeeman, die straatjongen.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 Wanneer ik de mensen zie dansen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 Als eens mijn laatste uur slaat, de krachten mijn langzaam vliegen. Dan wil ik aan mijn een ruitje. Waardoor ik jou toe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 de muziek met de paplepel ingegoten. Rezen op haar elfde leeftijd. Zong ze voor een groot publiek het winnende Maastrichtse carnavalsliedje Dies Bies Mies of zoiets. En u hoort er nu met een wat makkelijk uitspreekbare titel Babycraft met roze geur en manenschijn. Ik weet nog dat ik jou de eerste keer zag Het was op een mooie dag in mei want nooit van mijn leven vergeet ik die dag, en al de woorden die je zei. Rozengeur en maanenschijn, zal het altijd voor ons zijn. Rozengeur en maanenschijn, zal het altijd voor ons zijn. Helo de rood, want nu zeg jij nog net. Zo'n vreemde in je huis, dat vindt ze tol. Zij heeft maar één Japonne, Japonne, Japonne. En voor het werk een paarse overal. Ze kent geen vreemde talen, maar dat heeft haar nooit gestoord. Als zij gaat redeneren, komt er toch geen mens aan het woord. Het is maar een meisje van alle dag. Maar eentje die er weet.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 in die Jordaan. Dan zou ze leven! Er was een gouden van herpotte tante Dan zou ze leven! Er werd gekollekeerd, de spapert omgekeerd. Er werd gezongen en gedanst, het feestje liep gesmeerd. Zal zou zij de vlakte doen. het als zij de wapen doen. Als het oer zal zeten, op het oer, Ack zeen, de ruwt, -e de, de anjelier, Met baalje rokken en de sfeer. Als -e wat -e de boeken, En allemaal de benen van de kum. Volg de tien minuten voor, Hij wordt de tante Sjaan. Allaan zal ze leven, Want huis het gouden kruitsborder, Mag nooit verloren gaan. schreven pet die jongens opgelet ik zing een aria de parelvisiers van biset ja yeah.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 Jo, met Bergvaaggebonden. En daarvoor een stukje. Uit ja, zuster. Nee, zuster. Met Wim Zonneveld. Met Op de Step. Op de Step. Hier Zandvoort. lokaal omroeper vanuit de badplaats van Zandvoort. Iedere week neem ik u mee op reis. Terug in de tijd. Naar de jaren 30.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 maar toch was die niet slecht. We waren eraan gehecht. Nou gaat die naar de sloop Is al zo troes de koop. We hebben een lange gehad. Met het to teutertje. Met het to teutertje. Met het to teutertje. Gebeurde hier midden in de stad. Met het to teutertje.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 De foto die je mij persoonlijk gaf Die sta ik voor je geld ter wereld af Gewoon kleine Roosmarie Jij hebt mijn sympathie Al maakte je mijn leven tot een straf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 mooist van Mokemfin. Dat is de laatste trein naar Rotterdam. Dat weet het ah, kleinste kind. Ah, ah, ah. Hij vindt Amsterdam wel aardig, maar hij doet een dubbele moord.